Ik herinner me erbij, want ik heb de antwoorden hier voor me... ...dat ik onder andere een aantal vragen heb beantwoord... ...ik heb ook nog gevraagd, zijn die vragen daarmee voldoende beantwoord... ...en het antwoord was bevestigend. Het zal u dan niet verbazen, dat het mij enigszins verbaast... ...dat ik die vragen opnieuw moet beantwoorden. Als u daar prijs op stelt, doe ik dat. Maar eigenlijk vind ik dat we dat niet moeten willen... ...want we hebben afspraken gemaakt over hoe we dat zouden doen. U bent ook niet in tweede termijn bij mij teruggekomen met de opmerking... ...het was allemaal niet duidelijk, wilt u dat nog schriftelijk doen? Dan is er nog een aantal andere vragen gesteld Um, en dat zijn um, deels vragen over uh, amendementen die voorliggen. Uh, ik heb daar een indicatie uh, van mijn zijde als portefeuillehouder op gegeven. Ik waardeer het natuurlijk dat uh, Partij van Arbeid en VVD aangeven dat ze het beleid van het college ondersteunen. En hoe u vervolgens met de uh, beide moties omgaan. dat is aan u. Dat is niet aan mij om daar een oordeel over te hebben. Wat mij wel van het hart moet is dat. En ik zei dat net al even, als het zweerbeeld beeld hier wordt gewekt, als zou in de toekomst het beleid van deze gemeente vanuit Haarlem worden vormgegeven, dat ik dat graag wil rechtzetten. Als u de stukken goed leest, dan leest u het ook in de tekst van de documenten terug. Wat daar staat is dat we zullen trachten, en dat heeft alles ook te maken met de efficiëntievoordelen die we willen behalen in die samenwerking zodat we de mensen thuis beter kunnen bedienen en wellicht ook nog in dag de kerntakendiscussie financiële voordelen zouden kunnen behalen. Dat is overigens niet een doel op zich. Er kan een bijeffect zijn als je efficiënter kunt gaan werken. Dat we zullen trachten om het beleid zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Vorige week heeft de heer Tonen er al een opmerking over gemaakt en ik heb toen als antwoord gegeven. Zou uw raad het beleid anders willen vormgeven dan kan dat maar dan heeft dat wellicht een prijs. Dat kan nog steeds de reden zijn voor u om te zeggen... ...dan willen wij toch dat andere niveau van dienstverlening. Daar gaan we onder andere een kerntakendiscussie over voeren. Dus dat is aan u. Gaat Haarlem beleid ontwikkelen? Nee, Haarlem gaat uitvoeren. De uitvoering van taken wordt vanuit Haarlem vormgegeven. U bent er iedere dag vanaf 1 januari bij om binnen het sociaal domein... ervoor te waken dat het ook goed gebeurt. Ook wij zullen dat iedere dag na die datum doen aan de hand van de die wij van u meekrijgen. Wij zullen dat natuurlijk ook bewaken. Dan is er nog een aantal... Uh, ...andere vragen... Uh, ...CQ opmerkingen in, in het debat... ...gemaakt. Um, maar die hadden voor een belangrijk deel... ...volgens mij te maken met de... ...voorliggende moties. Amendementen. Amendementen, die fout maak ik vaker. Um, dus daar moeten denk ik, de partijen... ...in kwestie zelf een antwoord op geven... Um, wel hecht ik er ook nog aan op te merken dat voor zover uh, de indruk in deze raad wordt gewekt dat zou, zou de dergelijke amendementen een, een carte blanche zijn voor het college om geld uit te geven uh, laat ik vanuit mijn persoonlijke opinie, maar ik denk dat ik ook wel het, uh, het college daarmee vertegenwoordig opmerken dat we het ook hier weer hebben over gemeenschapsgeld Iedere euro die wij uitgeven komt binnen het zij van de lokale gemeenschap hier in de vorm van belastingen, het zij vanuit Den Haag, links of rechtsom, allemaal bijgedragen vanuit belastingen. Wij zijn ons ervan te degen bewust. Wij zijn ons ook zeer bewust van de kwetsbare positie die deze gemeente financieel heeft. Een van de vertrekpunten om de procesgang waar we het nu over hebben vorm te geven. En weet u zich verzekerd dat ik iedere dag kritisch met mijn collega's oplet of iedere euro die we uitgeven wel nodig is. Dan is mijn belangrijkste vraag nu voor zover al die andere vragen in de eerste termijn eigenlijk ook vooral, vooral zagen op de amendementen. Zeg ik maar nou goed, ja, die voorlagen. Of ik nu vragen niet beantwoord heb gelaten. Als het gaat om de rechtspositie van de werknemers van de gemeente Zandvoort, is het denk ik heel belangrijk dat we een onderscheid maken tussen de rol die het college heeft ook als werkgever in deze organisatie. Wat ik vorige week bedoeld heb te zeggen is dat als men vraagt om een uh, impliciete garantie dat het college erop te, op zal toezien dat voor de uh, medewerkers van de, deze organisatie het maximale uit de onderhandelingen met Haarlem uh, wordt gesleept. Uh, ik in ieder geval heb opgemerkt dat de belangen van de uh, werknemers in kwestie zijn geborgd via een aantal overlegstructuren, georganiseerd overleg... En de ondernemingsraad. En dat wij als een goed werkgever natuurlijk in die onderhandelingen ons zullen gedragen. Maar wat ik niet kan garanderen. En u moet zich ook voorstellen. De letterlijk um, rechtspositioneel werken in Haarlem. Dingen wellicht anders dan hier in Zandvoort. Um, ik natuurlijk niet kan garanderen dat daar het maximale ten alle tijden um, mogelijk is. Dus ik wil... ...van ganse harte aangeven dat ik als een goed werkgever zal trachten... ...die onderhandelingen tot een goed einde te brengen... ...zowel naar onze eigen mensen hier als in de onderhandelingen met Haarlem. Maar ik heb wel ook de positie van ons als werkgever daarin mee te nemen en mee te wegen. En die positie raakt ook weer aan uw budgetbevoegdheden als het gaat om de begroting. Want dat heeft natuurlijk ook financiële consequenties... Dus ik hoop dat u dat zich ook in het achterhoofd houdt als u zegt wij roepen u op om die belangen maximaal te behartigen. Daar loopt de rol van het college als werkgever wellicht enigszins uiteen met uw belang als raad eh, om de eh, positie van de werknemers nogmaals te bepleiten. Maar ik neem uw boodschap mee. Dank u wel. Dank u wel meneer Kuipers. Wethouder Bluis wil kort het woord ja. ja. Um, ten aanzien van de financiën zijn ook een uh, aantal vragen gesteld. Eerst even over de, het abonnement... alsof het college een kaartblank zou krijgen. Ik, ik denk dat er in het uh, tweede alinea staat... stelt een krediet beschikbaar... maar dat volgens mij wordt hier het krediet bedoeld... zijn het krediet voor de ICT. Dat denk ik dat daar staat. Want er, we zijn het over kapitaal... dus dat vraag ik dus nog even aan de indieners... of ze dat nog nader willen omschrijven. Um, ja... Toen dit, college, toen dit college aantrad en er op 27 mei was vastgesteld dat we de 3D's bij Haanhoff zouden ombrengen, lag er al een, een voorjaarsnota, een voorstel, om kosten te gaan maken voor onder andere de ICT. En u heeft allemaal die voorjaarsnoten gezien. In die voorjaarsnota was meerjaren niet sluitend. Ook in die voorjaarsnota was er, en dat kon natuurlijk ook nog niet helemaal, hoewel er wel geld voor ICT was opgenomen voor de 3D's, was er natuurlijk nog niks voor de ambtelijke samenwerking opgenomen? Maar zoals u in het stuk kunt lezen, en ook in de financiële kaders die, waar de uitgangspunten van zijn vastgesteld en waar vervolgens het college in het collegebesluit een aantal zaken heeft benoemd, leidt natuurlijk tot frictiekosten. En dat is bekend, dat was met het vorige college ook al bekend. En, dat was ook overal, en bij u is dat ook bekend, want u kunt het in de stukken lezen. Dus, en er zijn een aantal risico's benoemd. Dus natuurlijk zal dit college bij de komende begrotingsbehandeling daar nadrukkelijk op terugkomen. Want wij kunnen natuurlijk niet het jaar 2015 ingaan en denken van, ach, we zullen wel zien of er frictiekosten komen. Want die zijn er gewoon. Dus u zult bij de begroting 2015, de behandeling, komen wij daarop terug. Hoe wij op welke wijze dat in de risicoparagraaf opnemen en op welke wijze wij dat in de begroting meenemen. En dan zult u waarschijnlijk die kosten terugzien. En dat betekent dus dat wij ons, inderdaad ook natuurlijk onze zorg daarover hebben. En daarom zijn we al, al de hele tijd kruid bezig om die begroting neer te leggen. Want inderdaad is er voor dit college een extra opdracht. Namelijk, hoe gaat u dit vaartje wassen? Meerjarig perspectief was niet sluitend. Voorjaarsnota. En dat was ook een van de redenen natuurlijk. Dat het die toen de tijd is een beetje is aangehouden. Omdat we natuurlijk dit op ons af zijn gekomen. Dus wat dat betreft heeft het college daar wel op geanticipeerd... En dat betekent dus ook dat de kosten die we nu gaan maken voor die ICT... die, die, ja, die, die moet ook gedekt worden. En als het uh, investeringen zijn... Met, nee blus, uh, nee, de kosten ICT is de volgende dag... Ja, oké, okay, maar het wordt hier wel bij dit stuk betrokken in dat ICT. Maar ik, dan wacht ik eerst dat even af. En dan, uh, dus met andere woorden, wij gaan het met u bespreken, we gaan het meenemen. De risico's worden in kaart gebracht en u zult bij de begroting 2015... ...meegenomen worden in de aanloopkosten... ...en de frisiekosten die wij verwachten te maken... ...ten aanzien van de ambtelijke samenwerking. Dank u wel, meneer Bluis. Tweede termijn. Ik kijk even rond... ...wie behoefte heeft aan een reactie. Ik schrijf het eerst even op. Meneer Sonbergen. Misschien, uh, voordat we aan tweede termijn beginnen... Uh, ...heb ik behoefte aan een uh, schorsing. Als dat mag. Uh, dat mag uh, zeker... Maar ik, eh, ik, ik noteer eerst even wie zijn vinger opsteekt. Want dat vind ik anders een beetje onbeleefd. Mevrouw Geurensson, Zag ik. Eh, meneer Tonen. Meneer Demmers. Niemand verder. Meneer Mettes. Goed. Hoe lang denkt u nodig te hebben voor een schorsing, meneer Zandbergen? Ehm... Um, dan schors ik voor tien minuten. Dat betekent dat tien voor half tien ik de vergadering heropen tenzij er dan geen bericht is. Maar dan meld ik dat hier even via de microfoon. Vergadering geschorst. Between you and me I could honestly say That things can only get better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 ...heropende gemeenteraadvergadering... ...debat. Meneer Sandberg... ...u heeft een schorsing gevraagd... ...wilt u kort toelichten... ...waarom wellicht of... ...ja, voorzitter... ...ik zag... ...even een mogelijkheid... ...om het voorstel... althans het amendement... ...zoals is ingediend... ...wellicht... Ja, ...dat er wat bredere steun... ...zou kunnen zijn... Uh, dus ik heb alle uh, partijen in principe uitgenodigd om bij de beraadslaging aanwezig te zijn. Uh, helaas. helaas is dat niet, uh, niet helemaal gelukt. Uh, het is in ieder geval wel zo dat uh, de discussie die ontstaan is... Uh, een, een, uh, een kleinere wijziging van het amendement met zich mee heeft gebracht. Een textuele wijziging. Uh, stelt u tot prijs dat ik dat vertel ja ik kan bijna niet wachten van spanning ja nee dat begrijp ik In de Sonnberg, dat begrijp ik um, het gaat om de besluiten ja en uh, het gaat om de derde alinea en de vierde alinea en de derde alinea daar staat stelt een krediet beschikbaar voor noodzakelijke uitgaven et cetera et cetera daar Vervalt het woord een. Dus de tekst van het amendement wordt daartoe stelt krediet beschikbaar. cetera. En de vierde alinea draagt het college op de raad. Zoveel mogelijk in kennis te stellen. De woorden zoveel mogelijk worden vervangen door altijd. Dat was het. Dank u wel. Voor het. De vertraging die u geboden heeft. Dank u wel, meneer Sandberger. Um, wij zijn beland bij de tweede termijn. En ik wilde eigenlijk de volgorde net gewoon gaan aflopen. Uh, meneer Sandberger, u was als eerste die uw vinger opstak. U heeft net een gewijzigd abonnement voorgehouden. Heeft u behoefte aan een tweede termijn nog? Uh, nee, dank u. Mevrouw Beurrensson. Dank u voorzitter. Afgelopen mei hebben we tijdens de behandeling van dit agendapunt in de raad heel nadrukkelijk gesproken over het plan van aanpak. De VVD was op dat moment voorstander van het vaststellen van het plan van aanpak. Waarom? Ook omdat er een heel nadrukkelijk signaal afgegeven moest worden dat de gemeenteraad van Zaltvoort de ambtelijke samenwerking op dit gebied wilde. Op het gebied van de sociale zaken WMO, sociale domein. Dat is toen niet gebeurd. Het plan van aanpak is, voor, is uh, voor kennisgeving aangenomen. In dat debat werd op een gegeven moment aangegeven, heel nadrukkelijk... Uh, mevrouw de Jong deed dat namens de coalitie... dat het essentieel was te wijzen op het verschil tussen het amendement van de coalitie en dat van de VVD. In het amendement van de coalitie krijgt de Raad ruimte om zorgvuldig te handelen en besluiten te nemen dan vind ik het verbazingwekkend dat juist de coalitie met dit amendement aankomt. Het college vraagt om een zienswijze van de raad op beslissingen die zij genomen heeft. Wat je hoort afgelopen week en wat je nu wederom hoort, is dat de hele raad daar unaniem achter kan gaan staan... Juist om het signaal ook richting Haarlem aan te geven, waar wij van mij toen al gezegd hebben, raad doe dat nu. En juist op dit punt kiest de coalitie ervoor een amendement in te dienen dat de raad wederom verdeelt. Ik wil hierbij toch een heel dringend appel doen op de coalitie om dit amendement in te trekken. En te zorgen dat we als gemeenteraad van Zandvoort een eenduidig signaal kunnen afgeven naar Haarlem, want dat is nodig. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Geurenson. Meneer Tonen. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, even aanhaken bij datgene wat mevrouw Keurenson uh, zegt. Daar uh, zegt ze iets wat mij verbaast. En, uh, namelijk dat vorige week men unaniem uh, voor het hele verhaal was. Terwijl ik uh, in mijn eerste termijn al heb, uh, heb betoogd dat OPZ nou daar juist niet unaniem in was. OPZ die vond het allemaal nog maar een groot open einde stuk... Uh, waarop, uh, waarop ze nog eens een keertje goed met elkaar over tafel zouden moeten. Um, want ik wilde nou juist hier gaan zitten betogen. Ik begrijp de hele strek strekking van het amendement niet... want u had vorige week kunnen tellen... D66, 60 CDA, VVD, sociaal Zandvoort en Partij van de Arbeid... en tien zetels... die hadden gewoon... daar had u gewoon uh, uw voorstellen mee over de streep kunnen trekken. Um, en het is dan bijzonder vreemd dat uh, met een of andere rare move er opeens gezegd wordt: van we gaan een amendement maken. Als ik de, de wethouder van financiën beluister, um, in zijn betoog, waar hij het heeft over de ict die al bij de voorjersnoten stonden, de andere middelen die al uh, indicatief aangegeven waren in de stukken, waarvan wij vorige week gezegd hebben: ga het daarmee doen, wij zijn akkoord. Um, eigenlijk zegt de portefeuille van financiën net. ...verbloemd, verborgen... ...ik heb helemaal geen behoefte aan, die, aan dat amendement. Dat amendement is een volstrekt overbodig amendement. Er zijn dus twee argumenten om het amendement in te trekken. Ten eerste, er is en er was al een meerderheid... ...voor de plannen van dit college. En in de tweede plaats heeft de wet aan van Financiën aangegeven... ...ik heb geen enkele behoefte aan het amendement... ...want die dingen staan allemaal al in de stukken. Als u die vaststelt, dan zijn we er al. En om dan alleen maar ten dienste van OPZ... Die overigens weigert antwoord te geven op mijn vraag in eerste termijn. Maar dat ben ik inmiddels van OPZ gewend. Dus daar ga ik niet, meer, ga niet alsnog vragen om die vragen alsnog te beantwoorden. Um, dat komt dan wel ooit nog eens een keer denk ik. Uh, maar juist om, om, om dan OPZ te bedienen om met zo'n amendement te komen. Dat gaat voor mij veel en veel te ver. En ook mijn verzoek is trek dit onzalige amendement in. Dank u wel. Dank u wel meneer Tone. Meneer Demmers. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Ja, ik ben het met de vorige spreker en de spreekser uh, daarvoor uh, uh, eens. Uh, en niet in de laatste plaats, uh, om nu uh, de oudere partijen van uh, gedraaien te betichten. Maar uh, omdat uh, we al sinds juni 2013 allerlei documenten hebben geschreven, hoe dat misschien zou kunnen en wat de voethandels en klemmen waren bij samenwerking, in wat voor vorm dan ook. En daar is nooit geen soeg uh, op gegeven. Nog door de raad. En evenmin door de motie die wij begin februari hebben ingediend. Van beginnen nou mee. Want het gaat echt allemaal door. En toen was ook niemand geïnteresseerd. En nu is het voor de zoveelste keer. Dat we in een besluitvormingsproces. Bij een complexe zaak. Uh, wordt de raad in een, in een snelkookpan geduwd. En de uitslagen bij beslissingen. Die genomen worden in een snelkoepelpan-situatie Zijn meestal niet de beste. Maar dat terzijde, uh, tja, ik vind het gewoon echt heel erg raar dat uh, iedereen uh, uh, geen soek heeft gegeven. Onder andere op dat preferent partnerschap, want daar zou ingebouwd kunnen worden hoe we dan een leegstaand gemeentehuis alsnog kunnen vullen. Waar ik het met de wethouder ook wel eens over gehad heb, dat dat ook een economische zaak is voor de middenstand van Zandvoort. Uh, om even terug te komen op het betoog van de wethouder. Die heeft uh, um, het uh, vaak gehad over uh, uitvoering en over taken. Nou, ik heb het stuk er nog eens bijgepakt En er staat wat er dan volledig naar Haarlem gaat. Dat is niet alleen uitvoering, maar het beleid van de participatiewet. Het beleid van de WMO 2015. Het beleid van jeugdzorg. En dan denk ik bij mezelf, als u dat dan allemaal zo doet, en u bouwt niet uw eigen manoeuvreerbaarheid in als raad, want u heeft ook te zorgen niet alleen dat het allemaal cent, centjes klopt, maar dat het ook de kwaliteit klopt, en dat u uw zwaar maakt, dan zou ik daar toch in, deze, uh, in deze, uh, ons abonnement eens even goed over nalezen. Want het is niet uh, dat er uitvoering en taken ergens anders heen gaat en dat u daar een rekeningetje voor krijgt. Dat is er daar toe, maar dat het beleid de deur uit doet, dat is natuurlijk stukken minder. Het derde punt wat ik heb naar de wethouder, dat is uh, dat het voorbeeld wat ik gegeven heb, een financieel gat wat gaat ontstaan, waar u geen invloed hebben, op hebt omdat u het beleid de deur uit heeft gedaan, dat is de... Casuïstiek die ik genoemd heb, wat betreft uh, huisarts en zijn rol in het uh, tweede lijns doorverwijzen naar de jeugdzorg. Daar heeft. Uh, ik, misschien heeft de wethouder geen zin om op uh, casuïstiek in te gaan in deze. Maar er zijn meer van dit soort gelijklopende uh, trajecten waar we een groot risico mee lopen. En daarom denk ik bij mezelf. hou dat beleid nou in eigen hand. ga zelf met die huisarts om de tafel zitten. om op een zachte manier. Uh, te proberen om het niet uit, de, financieel in ieder geval niet uit de hand te laten lopen deze tekst die dilemma's, waar de raad voor gaat staan gaan we nou aan jeugdzorg uh, geld besteden of gaan we nou het VVV uh, subsidiëren? Uh, die dilemma's die heb ik ook twee jaar geleden al geschetst heeft niemand over nagedacht en nou moet het opeens allemaal zo gebeuren uh, wij vinden dat we de, het beleid voor zoveel mogelijk... met uh, respect natuurlijk... voor de schaalvoordelen bij samenwerking... in eigen hand moeten houden. Anders wordt het... het is een opstapje voor de, volge, voor de rest van de samenwerking. Als hier de allerlei bommen... granaten dan als een klem in gaan zitten... dan zie ik het ook niet zitten... met de rest van de samenwerking... die eigenlijk van de grond moet komen. En het feit dat wij kritisch zijn... wil niet zeggen... nogmaals, niet zeggen... dat wij... Een no-go zeggen hier. Wij willen alleen de zaak perfectioneren. En de narigheid in de toekomst in het voortraject al uh, tackelen. Dank u wel meneer Demmers. Dat was het een uh, beetje uh, voorzitter. Meneer Metters. Dank u voorzitter. Uh, wij blijven dat amendement steunen. En dat uh, doen wij omdat er tot nu, toe, tot nu toe geen dubbeltje vrijgemaakt is voor dit uh, proces buiten agenda punt 6 wat er daar komt en waar nog een aparte beslissing over gevraagd wordt als het om de ICT gaat uh, dat betekent dat uh, natuurlijke kosten aankomen frictiekosten en wij uh, vinden dat de wethouder van ons het signaal hoort te krijgen en ons is in dit geval het CDA ik heb de vorige sprekers aangehoord en wij denken er dus duidelijk anders over. Eh, dat de wethouder wel die ruimte moet hebben en dat het signaal ook naar Haarlem duidelijk moet zijn. En dat vind ik dan wel weer gunstig. Wij kunnen niet terug en dat wordt raadbreed onderschreven. Dus wij blijven dit steunen. Dank u voorzitter. Dank u wel meneer de Meneer Paap. Ja, dank u voorzitter. Het college stuk is duidelijk genoeg, lijkt mij. Um, over iets uh, over het amendement, de met de tekstverwijzigingen. Nou, uiteindelijk blijft het abonnement gewoon hetzelfde. 1 een. Het kan een tientje zijn, het kan, on, het kan een miljoen zijn. Dus wat dat betreft uh, zal ik tegen het amendement stemmen. Uh, de heer Zandbergen uh, zei dat hij iedereen uitgenodigd heeft. Nou, dat heeft hij dus niet. Hij heeft mij helemaal niet gevraagd. Het is nog ineens een fout. U hebt mij helemaal niet gevraagd. Ik wil de wethouder bedanken uh, over de beantwoording uh, over de vraag van het personeel. En toch hou ik u verantwoordelijk, mocht het misgaan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paard. Wordt de behoefte aan een korte tweede termijn? Zeker, en uh, ik wil met name ingaan op wat de heer Demmers uh, net zei. Want uh, meneer Demmers verwees volgens mij naar pagina 2 van de kaders en uitspunten samenwerking voor Haarlem. Daar staat een, een prachtig overzichtje... waarin uh, terug te zien is... Um, plat gezegd welke taak naar Haarlem zal gaan... en welke voorlopig niet. En ik wil meneer Demmers toch nog eens op wijzen... dat de wijze waarop nu het beleid wordt vormgegeven... een wijze is en dat... Maakt u denk ik bijna dagelijks mee in deze, of bijna maandelijks mee in deze gemeenteraad? Een wijze is waarbij een belangrijk deel van het beleid wordt voorbereid op ambtelijk niveau. We hebben dus ook afdelingen beleid binnen het gemeentehuis. Daar zitten ambtenaren, die ambtenaren gaan straks naar Haarlem, daar wordt beleid voorbereid. Maar het is uw raad dat vervolgens bepaalt of ze dat beleid wil vaststellen of niet. Of dat beleid teruggeeft, zoals het ook hier nu in het gemeentehuis gewoonte is: teruggeeft voor heroverweging met daarbij hele duidelijke kaders hoe het wel zou moeten. En dan komt het terug bij uw raad en dan wordt het uw raad vastgesteld. Dus uw raad stelt het beleid vast... en de afdeling in kwestie waar we het nu over hebben, die gaat naar Haarlem. Dat is iets heel anders dan dat u uw autonomie op het gebied van beleid zou kwijtraken. Twee totaal verschillende dingen. En het beeld dat daardoor ontstaat is dat de u die autonomie zou kwijtraken... dat is dus totaal niet aan de orde. Het gaat om de afdeling in kwestie, de ambtenaren in kwestie... Die straks vanuit Haarlem zullen opereren. En nogmaals, dan herhaal ik toch wat ik ook in eerste termijn zei. Het stuk zegt heel duidelijk dat het een streven is om op een aantal zaken zoveel mogelijk gelijk op te trekken. En dat leest u ook terug in, in dat document op pagina 3 bovenaan. Beleid wordt met respecterend van bestuurlijke autonomie, dus beleidsvrijheid, zo maximaal mogelijk gelijkluidend geformuleerd. Daar zitten nou die efficiency gedachten achter, die wij met elkaar ook hebben geformuleerd waarom we dit. Ook doen, als u in de toekomst besluit dat u hier geen efficiëntie wilt, maar ander beleid. En meneer Demmers die gaf een, een voor, voorbeeld inhoudelijk de tweede lijns doorverwijzing van de huisarts naar de jeugdzorg. Ik denk dat je daar ook weer een onderscheid moet maken. Ik wil best wel met u enigszins de inhoud opzoeken. Je hebt de uitvoering van de 3D's. En dat is het traject dat vanaf 1 e januari überhaupt zou zijn gaan gelden, ook hier in Zandvoort. Daar hebben we nog allemaal keuzes in te maken. Keuze waarvoor u in het verleden al een richting heeft bepleit. Keuze die wij ook nog niet definitief hebben vastgesteld. Dus die ruimte is er ook in de toekomst volgens mij nog steeds voor u. En we hebben de ambtelijke samenwerking die we ook kiezen voor de uitvoering van die taken. Het is een misvatting om die twee zaken bij elkaar te voegen en te zeggen omdat Haarlem het voornemens is anders te doen. Zullen we het in Zandvoort ook anders doen. U bepaalt hoe dat in de toekomst vanuit Zandvoort wordt vormgegeven. Ja voorzitter, die... Nee meneer Demmers, ik heb u oh. bewust even laten wachten. Ik wil geen debat met het college. Als u een vraag ter verduidelijking wilt stellen, mag dat. Maar is de portefeuillehouder klaar met zijn betoog? Ik heb die indruk wel, want volgens mij uh, waren de resterende uh, opmerkingen of steunbetuigingen of uh, afradingen waar het om de, de amendementen gaat en uh, daar ga ik niet over. Nee. Meneer Demmers, vraag te verduidelijk. Ja, korte, korte vraag. Dat gaat over de interpretatie of de perceptie van de tekst. Um, je zou natuurlijk uh, kunnen zeggen dat beleid naar Haarlem gaat... en dat betekent alleen het fysiek dat de beleidsafdeling in plaats van hier daar zit. En voor de rest blijft het hetzelfde. Maar uh, de tekst die daar uh, verder staat, die haalt dat idee onderuit... omdat de beleidsmedewerkers die van Zandvoort naar Haarlem vertrekken... ...gaan vormgeven aan Harms beleid. Dat wat staat in het goede letters in. Wat is uw vraag? Nou, dat het is wel... Uh, ...beleids... Uh, Goed. Uh, Goed. Dat het, ...wat is uw vraag? Dat het is wel auto, autonomieverlies is... ...want het is niet zo beschreven in het document. Ik heb stellig de indruk... ...dat uw Nederlands anders is dan mijn Nederlands. Uh, althans, ik ben anders met een vraagstelling opgevoed. Het zij zo. Meneer Kuipers, u mag nog heel kort reageren. Ja, nou ik wil uh, meneer Demmers wel aan herinneren, we hebben ook uh, andere samenwerkingsvormen uh, waar we in gemeenschappelijke uh, regelingen bijvoorbeeld zitten, waar deelnemers hetzij deel uitmaken van die gemeenschappelijke regeling of via dienstverleningsovereenkomsten gebruik maken van die gemeenschappelijke regeling. En ook daar is beleidsautonomie bij de betreffende gemeentes. Daar bepaalt u aan de hand van uw kaderstelling wat voor diensten u wil afnemen. Dat wordt uitgevoerd vanuit het college vanuit uh, de DVO's. En die toekomst zal ook hier realiteit zijn. Dus het is aan u om te bepalen hoe u dat vorm wilt geven. En dat gaan we volgens mij ook met het oog op 1 januari samen doen de komende periode. Dank u wel meneer Karkers. Andere leden van het college nog behoefte? Ja, Even naar de heer Demmers. Het beleid wat wij vaststellen als gemeente Zandvoort. Dat doen we op dit moment. Waar we in de beleidsvoorbereiding werken al heel nauw samen. En we werken niet alleen heel nauw samen met Haarlem. We werken ook heel nauw samen in regioverband. De verordeningen die u straks krijgt, zijn in samenspraak met andere gemeentes gemaakt. Dus inderdaad, ja, heel veel beleid stellen we gezamenlijk vast. Zelfs nog ook boven de schaal van Haarlem. Uiteindelijk de invulling en uw, uw keuzes, daar kunt u op afwijken als u zou willen, Ik vraag me af of dat al verstandig is, zeker in de beginfase. Maar het, het deelfonds sociaal domein blijft geheel het budgetrecht van uw raad van de Raad hier. Dus u gaat daarover en u zult ook verantwoordelijk daarover moeten afleggen. En het college aan u en wij weer vervolgens aan het ministerie. Met andere woorden, dat verandert op dit moment niet. Het zou anders zijn als wij gewoon ook zeggen... het hele deelfonds gaat zo mee naar Haarlem. Alsjeblieft Haarlem, hier heeft u deelfonds. U mag doen wat u ermee wil. Nou, dan is het een heel ander verhaal. Het enige wat wij doen is inderdaad de, de handelijke samenwerking aangaan. En dat daar neerzetten. En is dat nergens in het stuk echt te lezen, volgens mij, wat u zegt... Er wordt wel volgens Haamse methodes gewerkt. Ja, dat is logisch. Als je een organisatie ergens anders ombrengt... dan moet je niet verwachten dat ze op dezelfde manier exact blijven werken. Dan moet dat geïntegreerd worden. En dan is het vaak logisch dat je dan dat op het Hanes model doet. En dat is wat er staat. Dank u wel, meneer Bluis. Ik kijk even rond. Volgens mij is het voldoende gezegd. En wellicht dat de pauze nog benut kan worden... voor wat nader contact. Wij... We Gaan daarmee op dit onderdeel het debat sluiten en over naar agenda punt 6. Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van ICT-sociaal domein. Ook daarvoor heeft u een beantwoording aanvullend gekregen. Ik kijk even rond. Wenst één uur op dit dossier het woord nog? Dat is niet het geval. Als ik het goed zie, dat betekent dat wij doorgaan naar agenda punt 7. Dat is het reglement van Orde 2014. Um, u heeft daar gezien dat er twee abonnementen zijn aangekondigd. Eentje van gemeentebelangen, Zandvoort en één van de Partij van de Arbeid. Um, dus ik denk even hardop met u. Heeft iemand behoefte aan een algemeen uh, verhaal in eerste instantie? Of zegt u eerst abonnementen en dan vervolgens nog kijken is er nog behoefte aan nadere invulling? Wat wilt u? Anders heb ik geen overzicht meer. Eerste abonnementen. Is dat een idee? Goed. Dan begin ik met de meest verstrekkende en dat is het abonnement van GBZ. U begrijpt dat ik een grapje maak. Maar ik begin toch wel met het abonnement van GBZ. Mevrouw van der Veld. Wilt u hem indienen? Ja, ik, ik kan een hele korte toelichting geven. Uh, in het verleden hebben wij in ons reglement van orde gehad... Dat er uh, zeker dan bij de commissies, eigenlijk uh, toch wel zoveel mogelijk door één spreker per onderwerp het woord gevoerd wordt. Uh, op een of andere manier is dat uh, tussen 2010 en 2012 uh, weggevallen. En uh, ja, ik vind het eigenlijk wenselijk dat we dat weer opnemen. En zoals ik het begrepen heb, zijn er meer mensen die dat wenselijk vinden. Dus is heel kort. Dank u wel. Misschien wilt u toch even dan het besluit even voordragen. Dan weet ja, iedereen waar we het over hebben. Ja, maar de overwegingen laat ik dan ja. over wat het is. Prima. Het reglement van orde 2014 vaststellen met ingang van 5 september 2014. Inclusief wijziging van artikel 11 lid 7 in. Aan iedere commissievergadering kunnen maximaal twee personen per fractie deelnemen. Waarvan maximaal één buitengewoon lid. Per fractie voert zoveel mogelijk... Eén persoon het woord per onderwerp. En ik heb expres zoveel mogelijk daarin opgenomen. Omdat best een losse vraag of een losse opmerking moet kunnen in mijn optiek, onze optiek. Alleen ja, wel zoveel mogelijk. Laten we ons daar aan houden. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Geen uw behoefte aan een vraag ter toelichting of gelijk debat? Nou, ik Meneer denk Kramer. dat mevrouw Van der Veld nog zou kunnen aanvullen... Er staat niet per onderwerp. Maar in mijn beleving zou het dan bijvoorbeeld wonen kunnen zijn. Maar ik denk dat u eerder agendapunt bedoelt. Klopt dat mevrouw van der Veld? Ja. ja. Onderwerp agendapunt. Als agendapunt beter ja. overkomt kunnen we dat wijzigen. Geen probleem. Okay. Iemand anders? Mag ik, mag ik meer in het algemeen? Uh, bij een reglement van orde geef ik u een overweging... om steeds na te denken over de vraag... wilt u het in het reglement of wilt u het in de toelichting? Als u het in de toelichting... Uh, vermeld. Kunt u later daar flexibeler mee omgaan. Het reglement van orde is een wat dwingender karakter. Dus dat is denk ik handig dat u zich dat steeds afvraagt uh, bij dit soort voorstellen. En uh, ik realiseer me dat u een beetje afhankelijk bent van de voorzitter dan in de interpretatie. Maar we hebben ook het systeem van evaluatie. Dus daar zit ook een soort controlemoment in. Maar dat geldt ook voor de abonnementen straks van de Partij van de Arbeid. Ja, voldoende duidelijk. Dan ga ik naar... Het abonnement van de Partij van de Arbeid. Uh, meneer tonen, ik stel voor per punt, want uh, u heeft uw best gedaan volgens mij. Uh, en dat bedoel ik in de goede zin, meneer Tonen. Uh, per punt, even kort dat u hem uh, voordraagt en dat we zo nodig toelicht. Maar dat ik dan even een rondje doe. Is dat goed? Uh, nou, dat weet ik niet, voorzitter. Ik, ik weet niet of dat zinvol is in ieder geval niet voor de luisteraars thuis, denk ik. Want die hebben het reglement van orde, zoals het in concept nu is, niet voor de neus. Dus als ik hier wat ga zitten roepen... dan ik, waar heeft die man het over? Eh, vandaar ook dat ik eh, mijn, mijn toelichting... Eh, bij de overwegingen... de toelichting achteraan heb gezet. Ja. Eh, dan, dan heeft de Raad... want daar gaat het in feite om. En het is, het is ons reglement van orde... hoe wij vinden dat we hier eh, met elkaar... Eh, de vergaderingen moeten doen. Eh, dus wat, wat mij betreft... hoef ik verder wat, niks te vertellen... over dit stuk. Tenzij er in de Raad behoefte is... Uh, om er iets, uh, om aan mij iets te vragen te Dat is prima. Of um, te vertellen waarom ze is... het niet mee eens zijn. Dat vind ik ook ik prima. Ga in die zin dan... ik, ik ga u een stuk tegemoetkomen. Het is hier uh, echt goed gebruik. En daar hecht ik ook aan dat het abonnement dan volledig wordt voorgedragen. Uh, zonder de toelichting, maar wel textueel. Maar ik realiseer me ook heel goed wat u zegt. Dat is voor een luisteraar niet altijd even interessant. Dat klopt, alleen... We hebben ook met de afspraak hier te maken met straks het nageslacht wat op op band staat en dergelijke. Oké, okay, voorzitter. Nou, de overwegingen er staat dus bij. Zie de toelichting ja. op het amendement. Heel goed. <lacht> en we besluiten het ontwerpbesluit als volgt aan te passen. Vervangen tekst artikel 5, leer 3. Elke fractievoorzitter kan een raadslid aanwijzen dat hem bij afwezigheid in het presidium vervangt. Nee, meneer De Vries. Meneer Tone heeft zich net bereid verklaard om het stuk voor te dragen. Vragen komen straks. Dan heb ik een nieuwe tekst, artikel 5 lid 9. Het presidium functioneert ook als seniorenconvent... ...voor de bespreking van vertrouwelijke aangelegenheden... ...die niet en dan tussen haakjes toegevoegd direct tot besluitvorming door de raad leiden. Toe te voegen artikel 5 lid 10. Het seniorenconvent besluit per aangelegenheid als bedoeld in het vorige lid... Of de uitkomst van die bespreking vertrouwelijk met de fractie kan worden gedeeld. Toe te voegen artikel 5 lid 11. Het presidium vergadert in de regel in het openbaar. Het seniorenconvent vergadert in beslotenheid. Artikel 26 lid 1 de tekst vervangen door. De raad kan bepalen dat naast de aanwezige leden van de raad en het college. Ook de gevierde secretaris en of de raadsvoorzitter deelnemen aan de beraadslaging. Meneer, meneer Toon, u, u gaat van 4 naar 8. Oh ja, oh, oh, jezus. ja dat het ding springt. Ja. Eh, ja. Eh, ik, ik, ik... ja, ik ben blij dat u dat zegt, want, want het, zijn, het zijn wel belangrijke. Ja, maar daar en... was ik op teruggekomen <lacht> Wilt u dan met 5 verder gaan? Ja, 5. Vervangende tekst voor artikel 13, lid 1. De voorzitter van de raad of een raadscommissie zet tenminste 14 dagen voor een vergadering aan de raadsleden en de buitengewone leden. Een schriftelijke oproep onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van vergadering. Ik heb even dat, dat hier misschien wel even bij. Ik heb het hier van de, straks even met de rivier over gehad. En misschien is het goed om te zeggen dat het alleen maar voor de raadscommissies geldt. Dat we die niet veertig dagen tevoren hebben. Maar goed, dat is een overweging. Dan 6, artikel 25, lid 3. Per raadsvoorstel, en hier refereer ik aan wat ik daar straks riep. Per raadsvoorstel is de gelegenheid tot interromperen... Beperkt tot twee interrupties per fractie. Dan toe te voegen aan dat artikel. Indien een raadslid tijdens een interruptie een ander onderwerp aansnijdt dan het te behandelen onderwerp, wordt het raadslid door de voorzitter het woord ontnomen. Een vervangende tekst, artikel 26, lid 1. De raad kan bepalen dat naast de aanwezige leden van de raad. en het college ook de gevierde secretaris. En of de raadsvoorzitter deelnemen aan de beraadslagingen. Toe te voegen artikel 26, lid 2. De raadscommissie kan bepalen dat naast de aanwezigen de zaken is buitengewoon, de leden van de raad en het college de gevierde secretaris, de raadsvoorzitter en uitgenodigde belanghebbenden deelnemen aan de beraadslagingen. En dan de leden 2 en 3 doornemen als 3 en 4. Tekst artikel 28 wijzigen in. Na de stemming heeft iedere raadslid het recht zijn stemgedrag te motiveren. Vervangende tekst artikel 44 lid 1. Een wethouder, de burgemeester of de secretaris. die lid zijn van het algemeen bestuur van een openbaar lichaam. of van een ander gemeenschappelijk orgaan. ingesteld op grond van de wetgemeenschappelijke regelingen. heeft het recht verslag te doen over zaken. die in het algemeen bestuur als bedoeld aan de orde zijn. <kijkt> Als de raad hierover een discussie wenst, kan de voorzitter hiervoor verwijzen naar een andere vergadering. Schrappen, artikel 44, lid 4. Dat waren mijn wijzigingsvoorstellen, voorzitter. Dank u wel, meneer Tonen. Met de toelichting erbij moet u er vast wel uit kunnen komen. Um, nou, dan ga ik uh, rond wie daarover vragen of opmerkingen wil stellen. Ik zag meneer Wisman als eerste en meneer Paap en mevrouw van der Veld en meneer Simons. Meneer Wisman, alleen even het abonnement. Ik wou het uh, puntsgewijs uh, doen. Maar ik begin met meneer Tonen. Uh, Dank te zeggen voor zijn uh, scherpe doorvlooien en verbeteringen die hij aanbrengt. Ik heb op één punt een vraag, op twee punten een vraag en nog een paar uh, ja, verschilletjes van mening misschien. Uh, Ten aanzien van punt 2. Daar is, uh, wordt het seniorenconvent opgevoerd. Waar, staat, uh, waar komt dat begrip vandaan? Dat hebben wij in de verdere tekst niet kunnen doen. Het is misschien een begrip en iedereen begrijpt het. Maar ja, de, de regelgeving, de bron kan ik niet vinden. Dat is een vraag. Eh... Uh, uh, punt 5, vervangen van de tekst... Uh, de voorzitter van de raad op een raadscommissie zendt... tenminste veertien dagen. Ik vind dat wat strak en wij vinden dat... en uh, zouden willen zeggen in de regel... voor 14, in 14, binnen veertien dagen. Het uh, punt zes... vinden wij... Uh, als fractie een zaak van de voorzitter. En dat hoeft dus niet... toegevoegd te worden wat ons betreft. Hetzelfde geldt... voor punt 7. In het punten 8 en 9... Er wordt in punt 9 toegevoegd... dat er ook andere belanghebbenden... kunnen deelnemen aan de beraadslaging. Wij denken dat het ook... bij de vergadering van de raad zo kan zijn. Ik denk bijvoorbeeld... Dus de raad de rekenkamer uitnodigt of dat er een formateur hier zit die uh, komt doet van zijn uh, werkzaamheden. Dus dat zou ik graag uh, toegevoegd willen zien. En voor de rest vinden we het prima plan. Abonnement. Dank u wel meneer Wisman. Meneer Paak. Ja dank u uh, voorzitter. Met ontwerpbesluit... Uh, Nummer 1. Dat, uh, dat gebeurt eigenlijk al. Dus. Uh, ja, dat heeft eigenlijk geen toegevoegde waarde in het amendement. Het uh, presidium functioneert ook als uh, seniorenconvent. zo uh, wij die Je moet erover breken. Uh, ja, ik vind gewoon. Uh, ja, voor ons is het gewoon. Uh, laten we het gewoon als presidium houden. Je gaat het presidium dan weer splitsen en dan kan je een stukje openbaar en dan weer een stukje besloten, of eerst besloten, dan openbaar. Ik denk gewoon dat we het zo moeten laten hoe we het nu doen. En uh, ja, verder kan ik er uh, wel mee leven, voorzitter. Het zijn echt die, die twee punten wat ik zeg: van nou ja. ...haal dat eruit en dan uh, kan ik het ondersteunen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Mevrouw de van der veld. Ja, ik ben een beetje in verwarring nu... ...want ik had eigenlijk begrepen dat we nu vragen mochten stellen... ...en straks motiveren wat we ervan vonden. Maar ik hoorde iedereen eigenlijk puntsgewijs al doornemen. Ja, misschien Deel is dat, dat wel zo dat praktisch. Doorzet, of... Ja, ga, de, la, of... ga maar zo door. Ga maar zo door, oké. Okay. Uh, nou, dan heb ik toch wel één vraag in het bijzonder... ...en dat betreft punt 7... En uh, ik neem aan dat u dat anders bedoelt, maar ik vind het wel oneerlijk wat hier staat. Ja, dat ja, er staat namelijk indien een raadslid tijdens een interruptie een in ander, an ander onderwerp aansnijdt, denk, nou, dat is leuk. Dan is het buitengewoon raadslid. Mag het dan wel? Dat vind ik niet aardig. Maar dat heeft u vast niet zo bedoeld. Nou, je kunt ook buitengewoon raadslid worden. Ja, dat kan. Alles kan. Ja, dat kan. Dat kan. dat kan. dat kan gewoon. Nee, Ik neem aan dat dat een verschrijving is. Overigens ben ik het niet met het artikel eens. Dan ga ik ze ook maar per stuk doornemen. Uh, punt 1 kunnen wij ons in vinden. Twee in vinden. Drie in vinden. Geen probleem. Punt 4. Uh, Presidium vergaat het in de regel. In het openbaar ben ik het niet mee eens. En dat werd net ook aangehaald. Uh, het sluiten en weer... Openbaar maken lijkt mij erg omslachtig. Punt 5 ook niet mee eens, geeft dezelfde reden. Punt 6 ook niet mee eens. Ik vind eh, als je de interruptie gebruikt waar die voor is en dat moet kunnen zijn het stellen van een vraag. Of als iemand iets zegt wat absoluut eh, beneden de waarheid is, zeg ik het nog lief dan vind ik dat je daar op dat moment op moet kunnen reageren. En niet eh, zoiets moeten hebben van... oh jee, ik heb nou al twee keer een interruptie gedaan, het mag niet meer. En dat staat ook niet bij per onderwerp. Dus dat zou dan maar twee keer op de hele avond zijn. Um, punt 7, ja, niet mee eens. Per ja, raadsvoorstel. Per raadsvoorstel, oké. Okay. Heb, no ja. heb ik het niet goed gelezen? Nee. nee. Punt 8 ben ik het ook, zijn wij het ook niet mee eens. Punt 9 kunnen we ons vinden. 10, 11 en 12 kunnen we ons ook invinden. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Meneer Simons.